...zal steunen om 37 JSF-toestellen te kopen. Dat zei hij bij Paul Kritiek van de Algemene Rekenkamer. Zo is het onzeker of de kosten binnen het budget blijven. Minister Hennis van Defensie zei nieuwsuur dat ze er zeker van is... dat ze de Tweede Kamer met argumenten van kan kon voor de JSF te kiezen. Oud-FNV-voorzitter Agnes Jongerius heeft gesolliciteerd... naar het burgemeesterschap van Utrecht, meldt het AD op basis van ingewijden. Jongerius is lid van de BVDA. Mogelijk werkt dat in haar nadeel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 Iran wil graag bemiddelen tussen de strijdende partijen in Syrië. President Rouhani zegt dat in de New Washington Post. Volgende week gaat hij naar de algemene vergadering van de VN in New York... waar hij ook een ontmoeting heeft met de Franse president Hollande... en misschien ook met de Amerikaanse president Obama. Gisteren liet de Iraanse president elf politieke gevangenen vrij... en zei hij op de Amerikaanse televisie dat zijn land nooit een kernwapen zal ontwikkelen. De Amerikaanse actrice Kate Blanchett gaat het diner van Herman Koch regisseren. Het is niet bekend of Kate Blanchett in haar regiedebuut zelf ook een rol heeft. Het diner is het meest vertaalde Nederlandstalige boek ooit. De bestseller verscheen in 33 talen en in 37 landen. Het weer bewolkt, langzaam wegtrekkende regen of motregen. Daarna afwisselend zon, stapelwolken en een enkele bui. Het wordt maximaal 17 graden. Dit was het NOS Show. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A8 Zaandam richting Amsterdam tussen de knopen de Zaandam en Koenplein 4 kilometer. Aansluitend op de A10 de ring Amsterdam-West richting Den Haag voor de Koentenot 2 kilometer. Tot zover de verkeerssituatie.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 bij Esprit, Halterstraat, Zandvoort in Jupiter Plaza. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu de herhaling van ZFM Jazz. By my side. Well, when the sun rose this morning, I didn't have my baby by my side. Well, I didn't know where she was, she was out with some other guy. Saw the moon look lonesome, shine down through the trees. Wind Blow en Jimmy Rogers en Jeff Haley hoorden u. We gaan uh, gauw verder, want uh, ZFM uh, Jazz van 10 tot 12 uh, kent vandaag Alco Beuving en Fred Roosberg voor de presentatie. En draaien maar als gast Charles Duif, drummer van Ruud Jansen Band en programmaleider van Radio Beverwijk. En hij, hij heeft ook een prachtig repertoire meegenomen. Maar ik geef eerst het woord aan Alco. Goedemorgen, luisteraars. Ik heb wat fijne jazzmuziek voor u meegenomen om het echte zondagochtendgevoel wat aan te wakkeren. Na de wat wilde klanken en wat rustige nummer van Bart Vanier, trombolist van het Metropoolorkest, van de CD Twilight, het nummer Light and Shadow. En u weet het vast: de trombone is het instrument wat de menselijke stem het meest benadert. Hij heeft natuurlijk een fabelachtige techniek. Geniet. meegebracht, man. Uh, jouw microfoon staat nog dicht, denk ik. Ja. Uh, luisteraars, ja, de, de winter uh, gaat zijn intrede doen. Het, het mooie weer heeft ons een klein beetje in de steek gelaten. Zon hier in Zandvoort. En mogelijk ook uh, zon in, uh, in Scheveningen. En uh, de verdette, onze verdette, helaas uh, recent overleden, Rita Reis, die zong daarover. Een vrij onbekend nummer van haar, in het Nederlands, maar toch best jazzy. Zon in Scheveningen, Rita Reis. rim soda Blauwe van het strand en meer een hoop. Een meel verscheurt haar eigen keel. Een dansorkest speelt La of ziel. Er is zoveel te koop. De blauwe wan, het stroomt een mierenhoop. Een memeel verscheurt haar eigen keel, een dansorkest speelt lach voor ziel. Nu tijd voor iets vuigers, iets meeslepende, recht uit het hart, saxofoonmuziek van Boris van der Lek. Het nummer Polka, Dots en Moonbeams van de cd Blue and Sentimental. Een pracht cd, echt. MUZIEK Nog een, uh, een keer horen. Hij treedt momenteel op met het trio De Deelde Liers. Met Bas van Lier, Erik Koger, Jules Deelder. En ze zijn echt op tournee. Dus pak die kans en luister naar Boris. Wat een, uh, wat een heerlijke muziek. En ik hoorde volgens mij zo'n ouderwetse hemmet met zo'n uh, zo grote Leslie erachter. Nou weet ik niet of het een, een elektronische Leslie was of een, uh, of een mechanische. Het klonk als een mechanische. Heb jij daar enige kijk op wat dat geweest zou kunnen zijn? Hey, dat weet ik niet. Nee. Dat weet je niet. Nou, in ieder geval heerlijke muziek. En uh, ja, mijn zoon, uh, die maakt ook heerlijke muziek. En, uh, uh, ik heb een nummer gevonden wat toch ook best een beetje jazzy is. Dan heb ik het over Sven Duif. Uh, hij uh, is fan van Michael Bublé. Sommige uh, mensen uit Stanford, die weten dat. Want die hebben hem onlangs hier uh, op het uh, Raadhuisplein zien zingen met de Ruth band Sven Duif, hij uh, zingt I got The World on a String. And what a wonderful thing, when you get the world on a string. On a string. Ja, dan moet ik natuurlijk overnieuw beginnen. Hij, uh, het plaatje was uh, zeg maar aan het eind. startte niet op. En dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. The world on a string, Sven Duif. Sitting on a rainbow And got that string around my finger What a world what a life well, I'm in love I've got a song that I sing And I can make the rain go well, Anytime I move my finger Lucky me, can't you see That I'm in love. Life's a wonderful thing. As long as I've got that string, I'll be a silly soul and so. If I should ever let you go. See the loop on the ground around Rosam. See people on the house, she was on the to keep her to the liver. Tap a loop the house, she was on the ground to live. I ain't what she wants the I don't know, no, no, no, no, I can't, I can't, I can't. I don't push oh. it, No, no, no, no, no. Oh, yes, yes, yeah, yeah, Yeah! live on the The house, the hell. Clark Terry, hij werd geboren in 1920... en toen Dizzy Gillespie werd geprezen om zijn fabelachtige techniek... wij zijn zelf op Google specialist Clark Terry. En we hebben wel gehoord dat hij dat samen met, uh, met de bekende zangeres... Sarah Vaughan vertolkte op een geweldige swingende manier. We gaan nog eens even kijken wat uh, Auko in zijn repertoire heeft zitten. Ja, en ik heb uh, meegebracht Sophie Milman. Echt een uh, echte jazz vocaliste, Een hele soepele, heldere stem. Ik kan heel zwoel zingen, maar ik kan ook flink uithalen. Echt een pracht, prachtstem. Klasse. Ik kan iedereen aanraden om op YouTube eens een filmpje te bekijken van uh, Sophie Milman. Ik heb meegenomen het nummer Make Someone Happy van de cd. Make Someone Happy. En uh, ja, het is gewoon prachtig. Misschien herken je het, want de film Sleepless in uh, Seattle... die volgens mij ieder jaar wel minstens één keer op tv komt, is de eindtune. Die wordt dan wel eens waargezongen door Jimmy Durante. Maar hier Sophie Milman. mm <laughs> van uh, Beuving, als je nou thuis uh, muziek uh, draait voor jezelf, is dat dan altijd jazz? Of zeg je van, nou, ik, uh, ik hou ook van popmuziek bijvoorbeeld. Nou, ik ben een muzikale alleseter. Dus of het nou pop, rock, jip, hip hop, alles. Alles. Alleen opera minder. En als je het nou op, over popmuziek zeggen. hebt, wat is dan in jouw voorkeur bijvoorbeeld? Heb je, heb je bepaalde artiesten, zangers, zangeressen, groepen? Ja, over popmuziek. Joe Jackson ben ik een enorme fan van. maar Ook van Bruce Springsteen. En, uh, Bruce Springsteen? Cube in the Blizzards. Als ik ja. een keer aan de beurt ben, zal ik nog wat jazz draaien. Wat Cube in the Blizzards ooit gespeeld hebben. Ja. Dus uh, ja, heel veel, uh, ja, heel veel vind ik leuk. Ja, nou, je hebt in ieder geval vanochtend prachtig repertoire meegebracht. Je komt hier regelmatig presenteren bij Radio Zandvoort. Ja, dat is wel de bedoeling. En ik vind het leuk om ook vaak thema-uitzendingen te maken. Over bijvoorbeeld de herfst, of over de winter. Over een kleur, over een bepaalde plaatsen. Dus in jazz is er heel veel mogelijk, hè? Dus de, de luisteraars die, uh, die kunnen binnenkort uh, echt uh, genieten van echte thema-uitzendingen... over een bepaald onderwerp. En da daar zoek je dan de muziek bij? Daar zoek de muziek bij. Bijvoorbeeld de herfst komt eraan. Daar is in de jazz geweldig veel muziek over de herfst gemaakt. Nou, dat is op een rijk te zetten. Het lijkt mij leuk. The Harlem Leaves. Bijvoorbeeld. <laughs> Bijvoorbeeld. Uh, ik heb ook nog iets meegebracht van Kenny G en uh, B. Uh, Gilberto. Want we kennen natuurlijk Astrid Gilberto. We kennen ook het nummer Girl from Ipanema. Uh, de Nederlandse jazzmuzikanten -mu zei altijd dat het meisje van Peter Ipanema. Uh, vertolkt door Kenny G. Dat is een virtuoos een, uh, op een uh, blaas. Een meerdere blaasinstrumenten. Samen met B. Gilberto. Girl from Ipanema.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 Ja, nou, luisteraars, het is belangrijk om te weten. Maar we hebben natuurlijk uh, Charles Duif als gast. Maar die speelt uh, muziek al jarenlang. De eerste keer dat ik hem live heb zien optreden... dat was uh, tijdens een uh, jazz behind hier in Zandvoort. En toen speelde hij met Ruud Jansen. En helaas heb ik toen niet zoveel jazznummers gehoord. Maar wellicht dat Charles uh, door een bijdrage te leveren aan dit programma... dat maar eens een keer goed uh, moet maken. Maar vertel eens, Charles, waar gaan jullie de komende tijd naartoe? Ja, uh, ik praat over de jaren tachtig toen we hier voor het eerst in, in Zandvoort speelden tijdens Jazz Behind the Beach. En toen speelde Rutte Jansen uh, niet alleen maar popmuziek, maar ook wel uh, stukken Onder meer van de paddlers. Uh, dat een hele swingende muziek. Maar ja, we ontkwamen er niet aan het publiek, uh, ondanks het feit dat er een hoop jazzfanaten ook tussen zaten. Er waren het ook mensen die wilden graag uh, ja, popmuziek horen. En daar werd ook om gevraagd tijdens Jazz Behind the Beats. En uh, we speelden toen hier in de Haltestraat... ter hoogte van de toenmalige Bostille. En die hele Haltestraat uh, stond zwart van de mensen. En uh, af en toe een jazzuitstapje. Maar toch ook ja, onze muziek, zeg maar, popmuziek, covers. Hè? Dus uh, uh, Supertramp uh, en natuurlijk Beatles. Want de ja, Ruud, Beatles. Ik weet het nog dat de hele boel of cel te schotten spelen. Ja. En natuurlijk, ja, voor, voor, voor uh, het sfeertje van jazz uh, klopt het natuurlijk niet. We hebben ook wel best wel kritiek gekregen terecht over Ja, als je natuurlijk een jazzfestival uh, organiseert, dan, uh, dan ja, verwacht je jazzmuziek. Maar ja, je ziet nu ook in Haarlem tijdens Haarlem Jazz dat. Dat er is eigenlijk ook weinig. Nou ja, weinig. Het is een beetje een mix van jazz, uh, blues, uh, popmuziek. Zelfs Dixieland hier en daar, ook het traditionele oude maar uh, het worden meer muziekfestivals. Oké, okay, kan je vertellen waar jullie de komende tijd gaan spelen? Uh, we hebben uh, op korte termijn geen openbare optredens. Het is allemaal uh, besloten, zeg maar. Juist feesten en partijen waar we natuurlijk ook muziceren. Het ja, seizoen van de festivals buiten is een beetje geweest. Ja, de laatste keer dat ik uh, hier stond in Zandvoort... toen uh, kwam ik een aantal mensen tegen. Dat bleken dus gewoon fans te zijn die jullie ook volgen. Jullie hebben volgers, hè? Ja, ja, we hebben, ja inderdaad. Er zijn mensen die ons overal... Uh, als ze weten dat we ergens... Uh, ja. en vooral als het dan buiten is, zeg maar... een uh, lekker biertje. Het is ook een beetje een sociaal samen zijn. En uh, ja, Ruud Jans is altijd uh, een man die een hoop publiek naar zich toe weet te trekken. Dus men weet dat het druk is. Men weet dat men bekenden tegenkomt. En, uh, dus het is niet alleen maar de muzikale sfeer... maar ook de sociale sfeer die wordt opgezocht. Biertje erbij, wijntje erbij. En gewoon gezellig uit je dak gaan. En, uh, en met elkaar natuurlijk plezier maken. Dat is ook belangrijk. Oké, okay, we gaan weer even jazzen. Ik heb Jimmy Rogers' All Stars bij me. En uh, daarmee gaat Erik Clapton ook spelen. En het nummer is Blues All Day Long. ...nu tijd voor iets anders. Oscar Petersen, jullie kennen hem allemaal, geboren in Canada... ...heeft een prachtige cd gemaakt, Trail of Dreams... ...samen met Michel Legrand. Het is een Canadian suite voor jazz, quartet en orchestra. Het nummer is Morning in Newfoundland is een cd uit 2002... ...en u moet zich voorstellen dat het Canadese landschap... ...als u deze muziek hoort, dan moet u toch echt het zondaggevoel gaan krijgen... weer terug eh, zondagmorgen met Willem Duis Jij ook, eh, Alco? Ja, inderdaad. <laughs> ja, dat, sfeert... dat is geleden. He. Ja, dat sfeertje roept het helemaal op, hè? Helemaal goed. Ja, luisteraars, we moeten eruit. Uh, we gaan uh, luisteren naar reclame, nieuws en reclame. Dus ja, de klok is onverbiddelijk, maar we komen straks nog een vol uur bij u terug met uh, heerlijke jazzmuziek. Fred Kroosberg, de presentator van het programma, die is eventjes een, een breakie aan het nemen, maar, maar ja, ik zei het net al. Na Niels' reclame zijn we weer bij u terug. We gaan eruit met de Brekker Brothers. As long as I got your love.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 het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Gert Kluk met het NOS journaal. Buitenlanders die tenminste 1 en een kwart miljoen euro in het Nederlandse bedrijfsleven investeren, kunnen een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen. Staatssecretaris Steven wilde mee de economie een impuls geven. Hij rekent op enkele honderden